Wat natuurlijk interessant is, is het Europees programma. Wat moet er gebeuren? Wat kan er gedaan worden? Dat zijn allemaal Europeanen, nietwaar? We kunnen allemaal dingen voorstellen. Of zou ik eerst het verhaal van Europa nog een keer vertellen? Korte geschiedenis. 10.000 jaar geleden had je jagers-verzamelaars. En Europa was bedekt met bos. Paarden waren verdwenen naar het gras in Zuidoost-Rusland, Oost-Oekraïne, West-Siberië. De landbouw begon net in het Midden-Oosten en werd verspreid naar de Balkan. En dat ging allemaal vreedzaam toe, want dat is ook iets wat denk ik niet doordringt in de hersenspoelde geesten. Want het is een dogma dat uh, wij altijd elkaar lessen hebben ingeslagen. Maar dat zie je bijvoorbeeld aan dat er geen verdedigingswerken uit die tijd zijn. Geen heuvelforten. Geen graven van mannen alleen. Zeker niet met dure grafgiften. Geen wapens die tegen mensen gebruikt worden. Is dat niet genoeg bewijs? Dus het was vreedzaam. En. Uh, Iedereen kon overal terecht en iedereen had een heel aardig idee van hoe Europa eruit zag. En waar je naartoe zou kunnen. En Dus uh, zo'n 9000 jaar geleden de Balkan, een aardige bevolking al. 7000 jaar geleden in West-Europa. En dan wordt het paard getemd, 7000 jaar geleden, zoiets, door, tenminste dat mag ik aannemen, door de oorspronkelijke ariërs ergens aan de Wolga, En die gaan elkaar bevechten. Ja, waarom? Uh, ja, het, misschien uh, kun je dus paarden vee met het een geleiding vereist. Dat iemand zegt, uh, ik ben de baas en uh, zij daar zitten ons in de weg. Ze zitten op ons land, ze jatten onze paarden en vee. In ieder geval duizend jaar geleden trekken ze op richting West-Oekraïne. Of nou ja, Zuidwest dan, Moldavië en Roemenië en 6.400 jaar geleden Bulgarije. Ja, ja. Grote bevolking, hoge beschaving wordt compleet verwoest. Heuvelvorte verschijnen. Vluchtelingen stromen richting het westen. Het er ook aan de donau. Op uh, plaatsen waar andere rivieren erin stromen. En dan blijft het zo'n 700 jaar een beetje hetzelfde. Dan komt er vervolgens een uh, andere volgende golf uit hetzelfde gebied... ...over de eerste heen. Nou ja... En, uh, ...natuurlijk wist iedereen... Uh, ...in het Midden-Oosten en Europa... ...dat de barbaren waren losgebroken. Club gekken. En uh, ja... We kwamen op een gegeven moment ook in West-Europa... ...5.000 jaar geleden. 4.500 jaar geleden in Engeland. 4.000 jaar geleden in Ierland. En Scandinavië. En toen had je opeens een grote rechteloze massa... ...met... Uh, de zogenaamde aristocratie ik weet niet of het aristo dat komt uit het Grieks of het misschien ook iets met ariërs te maken heeft de heerschappij van de besten nou ja zo kreeg je dus Allerlei plaatselijke potentaatjes die elkaar weer belaagden. En natuurlijk af en toe, uh, of zeer geregeld, uh, mannen doodsloegen, vrouwen verkrachten. Het lijkt een logische zaak misschien, maar. En zo ging het verder met grotere legertjes en grotere eenheden. Tot en met Duitsland in 1945. En toen hadden wij er in Europa genoeg van. Dus een meerderheid die zich actief voor de vrede inzet. Is dat een beetje het verhaal van Europa... En daardoor konden wij gaan samenwerken. En nu zouden wij de vrede moeten exporteren. Dus het programma voor Europa. Dus, uh, Turkije zien over te halen, Koerdistan in te richten, Irakse Arabieren overtuigen om uh, elkaar met rust te laten syrische arbieren. Ja, dat is allemaal heel eenvoudig op te lossen. En verder... Uh, het Europees programma... kan nog omvatten... basisinkomen... voor... werk wat je graag wil doen... maar misschien niet zoveel oplevert. Of... Uh, ...wat je wil gaan proberen... ...moet je nog maar afwachten of dat iets oplevert. Um, het onderwijs liberaliseren. Zodat iedereen daar... ...het kan proberen. De studenten die voor nu alles klaar staat die een budget te geven en dan het budget weer te besteden naar keuze dus ook aan mensen die geen diploma of geen hoe het vergunning hebben Dat kan je dan het aanbod kan je weer vergelijken door een uh, onafhankelijk examen wat um, reflecteert wat uh, werkgevers zoeken of uh, vervolgopleidingen vragen. En daar kan je weer het aflezen, die scoren erop, wat, hoe goed dat onderwijs was. Als de studenten dan hetzelfde beginniveau hebben natuurlijk. Dan... Het volgende programmapunt rechtgelijkheid in uh, ongeadresseerde elektronische distributie. Dus zonder drempel dat je uh, elke uh, hoeveelheid uh, tijd kan kopen... Uh, vervolgens de informatie-infrastructuur dient opgezet te worden de uitgezonden index van trefwoorden, bronnen selecties waarin of waar je een uh, apparaatje op kunnen afstellen. Dus op bepaalde trevoren of bronnen. En dat je op die manier te weten komt wanneer iets wordt uitgezonden waar. Of dat het automatisch wordt opgenomen op die manier. Uh, <tie> Onder programma. Eh, belasting verschuiven van arbeid naar schaarse middelen. Eh, nou ja, dat schiet er al aardig op. het lijkt mij een behoorlijk eh, programma. met willen vrede, welvaart concurrentiekracht duurzaamheid rechtsgelijkheid en privacy want niemand hoeft tenslotte te weten wat je ongeadresseerd opneemt Mensen doen alsof het een soort natuurverschijnsel is. Eh, oorlog en vluchtelingen en eh, Europese verdeeldheid. Maar het komt dus door gebrek aan initiatief. En vooral initiatief naar buiten. Bij het Europese programma ook democratie als doelstelling... En ook om de Turken te overtuigen. Een referendum wat zoals dat in Turkije moet gebeuren, maar dat kunnen we in de hele Europese gemeenschap houden... Vragen bij welke staat wilt u horen, bij welke provincie, welke gemeente. En dan grenzen langs meerderheden trekken. En dan zie je dat dat praktisch niet verandert in de Europese gemeenschap. En... Het is in dat referendum ook vragen welke zaken op welk niveau te regelen zijn. En een aantal andere vragen. Ja, die zomertijd bijvoorbeeld. Willen wij dat? Ik niet in ieder geval. Maar ja, Turkije dus laten zien, daar gaat het vooral om dan. Dat wij geen leger sturen naar Friesland als die los wil.